Goedemorgen, ik ben Dio Kuteertza. dit is het nieuws van NOS op 3. De festival voorbereid kan beginnen. Over 2,5 week zijn er twee proeffestivals op het Lowlands terrein. En we weten nu wie daar komen optreden. Op het dancefestival op 13 maart staan onder andere Joris Voorn en Colin Benders. De dag erna bij de popeditie spelen onder meer Chefs Pestaat, Maan en Jet Rebel. meer op de planning. In het eerste weekend van maart gooit de Ziggo Dome de deuren weer open... voor onder meer Sunnery James en Ryan Marciano en André Hazes. Tijdens al deze evenementen wordt gekeken hoe de boel coronaproof kan worden georganiseerd. Morgen om 12 uur begint de kaartverkoop. Daar kan iedereen aan meedoen, ook als je, je nog niet had aangemeld. Een grote brand op een parkeerplaats in Nijmegen vanochtend. Lijkt erop dat het vuur ontstond bij een busje en oversloeg naar andere auto's.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 Wel met anderhalve meter afstand, dus deze school in het Gooi heeft wel een extra grote ruimte geregeld. Binnenkort wordt er les gegeven in een kerk. Zorgt wel voor nieuwe uitdagingen. Mijn concentratie is al heel slecht. en In een kerk, met zoveel mooie dingen en zoveel dingen wat je kan bekijken... Denk ik dat ik heel weinig mee ga krijgen van de lessen. En ik denk omdat er een echo is, dat je, zeg maar, als, wij hebben één docent die altijd heel boos wordt. Ik denk dat ze, hij gaat schreeuwen, iedereen heel hard moet lachen. En dat hoor je dan alleen maar erger. Ook voor rijscholen en mensen met een contactberoep was er goed nieuws. Zoals kappers en schoonheidsspecialisten. Zij mogen volgende week ook weer aan de bak. Het weer, de mooiste dag van de week vandaag. Lekker veel zon, 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam voor de Zeeburgertunnel. Er ligt glas in de tunnel, daarom is de rechter rijstrook dicht richting het noorden. Het kost je een half uur extra reistijd. Omrijden kan via de A10 Zuid en West door de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Awesome. Golden Earring met de Bombay. Welkom op deze woensdagmorgen. Dat is iets wat rustiger en beschaafder dan wat gisteren. Dat is een beetje Kateradio. Nou mag ik het gewoon zelf even in mijn eentje doen. Goed, we gaan straks ook even de column van Tino Stui erbij pakken. Dat is die van vorige week, want gisteren heeft hij de verse gemaakt. Die hoor je dan weer bij mij volgende week weer in de uitzending. En uh, ja, uh, het, uh, het is een beetje eigenlijk en, uh, niets aan de hand. Hier en daar even een uh, nieuwsvlak wat we er doorheen uh, jassen. En uh, natuurlijk uh, hebben we in het tweede uur ook het nieuwsoverzicht... ...door de ogen bekeken van Mick Boskamp. En dat uh, zal dan om een uur of half twaalf uh, zijn. Uh, dat uh, ga je dus allemaal horen. En uh, dat aaneengeschakeld met een, uh, een aantal muzikale dingen. En dat kan van uh, een danceclassiker zijn... Tot nou eigenlijk de onderstroom van Muzikaal Nederland. Dat is een beetje zo in het kort wat ik altijd doe tussen 10 en 12. Dus je weet wat er ongeveer een beetje te wachten staat. Over Dance Classics gesproken. Speel gebruikt in uh, riedeltjes. Bijvoorbeeld een uh, um, nummer van George Michael kwam het uh, voor. Maar het is toch echt het origineel. De sample van Patrice Russian. En Forget Me Nuts. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Het ritme van Zandvoort. Zandvoort What is love but the strangest of feelings A sin you swallow for the rest of your life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 Ver gekomen in de hitlijsten Ze Zijn niet verder gekomen dan een Tipparade notering, maar wel een hele hoge De derde plek, en dat was Het dan, Razor Light, met Het nummer wire to wire En daarvoor hoorde een echte klassieke Patrice Russian, er zijn heel veel Of nou ja, heel veel, er zijn er wel Een aantal die dat sampletje hebben gebruikt Zo heeft Will Smith het een keer gebruikt En George Michael, die ik al Bij de aankondiging al zei, want die heeft het gebruikt In Fast Love, ja, en met, met Dit nummer erachter Ging helemaal niet uh, helemaal oké. Okay. Dat heeft ook uh, te maken met de knip, denk ik. Dus die zal ik nog eens een keer even moeten bekijken... hoe ik dat uh, weer eens eventjes netjes uh, bij, uh, bij de goede manier kan afknippen... dat ik hem strak uh, erachter kan zetten. Want dat is niet helemaal goed gelukt, denk ik. Uh, nou ja, we gaan uh, eventjes nog uh, wat uh, nieuws doornemen. Want uh, het is... Um, zover dat de gemeente uh, maatregelen wil nemen om het uh, parkeren op te, een beetje op te lossen. Die zetten in om maatregelen rondom parkeren voor zomer 2021. Uh, want tijdens de drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot... En natuurlijk, de bewoners zelf ervaren dan ook nog de nodige problemen met parkeren. Vooral in de wijken waar geen parkeerregime geldt. En de gemeente werkt hard aan een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid. En vooruitlopend hierop zet de gemeente voor de start van het zomerseizoen van 2021... dus dat staat voor de deur zo'n beetje... een aantal maatregelen in om de parkeersituatie voor de inwoners van standwoord een beetje te gaan optimaliseren. Um, daarover zegt uh, wethouder Ellen Verhey het uh, volgende. Want zij gaat over parkeren. Wij willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Diverse knelpunten op het gebied van parkeren... moeten daarom voor deze zomer aangepakt worden met een aantal maatregelen. Nou, een van die maatregelen gelden, uh, dat is een tijdelijke parkeren... Par moet ik zeggen, in de wijken parkeer... Uh, zit er zo in. In, in de wijkenpark Duinwijk, Oud-Noord en Zandvoort-Zuid. Uh, dat is het Tranendal, dat is hier dus bij ons in de buurt. Want uh, als ik hier naar buiten kijk, uh, recht voor mij... dan kijk ik zo'n Tranendal in. Dus dat, uh, dat zijn dan de tijdelijke parkeerregimes... Uh, en die gelden dan van 1 juni tot 30 september 2021. Nou, als je dat uh, allemaal wil nalezen... dan kan je dat uh, doen op uh, de Facebookpagina van uh, ZFM Zandvoort. Uh, want daar staat uh, het volledige bericht op. Dus dan weet je dat, uh, dat je daar uh, uh, terecht kunt als het gaat om het parkeren. Uh, wat in de stijgers staat. Uh, door met uh, de muziek. Uh, want uh, we hebben uit, uh, de muziek uit de onderstroom van muzikaal Nederland... Uh, en deze dame komt sterker nog hier uit de, de buurt. Uh, ze komt uit, uh, uit Haarlem, uh, Mirjam West. Ze is hier uh, ook uh, ooit uh, te gast uh, geweest om te praten over haar muziek. Nooit echt uh, live uh, gespeeld. En het meest recente is wat zij, dacht ik, nou anderhalf jaar geleden heeft uitgebracht. Uh, Dit nummer, I'm Not Asking For The Moon. The only thing we've learned is everything can change. We try to make it work.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 natuurlijk wel even wat over zeggen, want uh, daar zit natuurlijk een uh, verhaal achter, achter uh, dit uh, nummer. Uh, uitgebracht uh, rond uh, vorig jaar, vlak voor de lockdown eigenlijk. Uh, en dat uh, is uh, gegaan over haar zootje want dat, dat jongetje, dat uh, dan markeert uh, het een en ander aan. En ja, daar heeft uh, Mirjam de nodige ziel en zaligheid in uh, gelegd. Um, dat heeft alles uh, te maken met, dat, ja, met, met, uh, met die jongen die uh, toch niet datgene uh, kan wat een normaal kind eigenlijk wel kan. En uh, dat heeft ze dan uh, vertaald in uh, kortweg in dit uh, nummer. Dus dat uh, is uh, waar het over gaat. Uh, terug naar de jaren tachtig, want we hadden daar ook nog uh, een uh, groep. En een van de bekendste uh, Nederlandse muziekpresentatoren is daarmee aan de haal uh, gegaan. Uh, Clyde Datchler heette uh, de frontman van die band. En uh, Simone Walraven was degene die hem aan de haak sloeg destijds. Johnny hates jazz. En Sharon Dreams. So much for your My bag. We never like so much to play pretend. There'd be songs are like the saddest tracks. It seems some dreams just never end.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 No doubt I can do it draait uh, tenminste in dat gedeelte waar ik dan uh, actief in ben. En dat is op deze tijdstip van de dag. En anders uh, in het uh, programma wat ik uh, zelf doe op uh, de donderdagavond tussen acht en 10. Deze Elke Alkersmit, want zo heet hij voluit. Hij komt uit Ermelo en hij uh, doet zijn studie aan uh, het conservatorium van Amsterdam. Daar volgt hij uh, zijn uh, songwriter skills. En een van de dingen die eruit uh, is uh, gebracht is dit arme Man... Bovendien ook opgepikt door 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Dat kan je nu alvast vertellen. Morgenavond is er weer eentje. Uh, die hebben we even verzet. Uh, normaal gesproken is het de derde donderdag. Maar toen had de gemeente Zandvoort uh, snow de plannen om uh, de studio uh, eventjes te huren. En dus werd ik verbannen naar de zolderkamer om daar het programma te doen. Dat ging ook niet helemaal uh, ook zo fris, Maar daar hebben we maandagavond uh, de boel toch keurig netjes weten terecht uh, te zetten. Daarvoor... Madonna met uh, Music. En daarvoor, voor de column van Tino Stuy... hoorde je nog ook twee nummers van Johnny H. Jess. Ik zei Clyde Datchler, maar het is Clark Datchler... Uh, de man is uh, op een gegeven moment ergens uh, aan het eind van de jaren tachtig uh, ermee gestopt. Is uh, toen uh, naar Amsterdam verhuisd. En daar kwam hij Simone Walraven tegen. En die dacht, leuke vind. Uh, wij gaan trouwen. En uh, uiteindelijk uh, zijn de twee ook uh, getrouwd. Uh, bovendien, die Clark Detchler is uh, later ook nog het solopad opgegaan Achter Johnny H. Jess in het blokje van twee hoorde je Nana Emroos. Ook dat ging niet helemaal goed. Uh, heeft ook uh, te maken dat ik uh, graag toch ook even de adem even wil laten horen. Hè? Want het is, uh, het is een clip, maar ik heb hem even omgezet naar een mp3. Uh, dat is uh, de akoestische versie van uh, november. En uh, het is in de bedoeling dat ik uh, Nana uh, hier uh, bij ons uh, in Alternative FM uh, wil strikken. Zij heeft er zin in, dat heeft ze wel gezegd. Maar we moeten nog even wachten. We moeten nog even wachten. En het lijkt net alsof van, ja, het is net een wandeltocht. Waar je op een gegeven moment in de regen loopt, en dat er iemand tegen je zegt: Ja, het wordt beter weer, maar wanneer, dat weten we nog niet. Dus dat, uh, ja. Dat zijn wel die dingetjes, denk ik eerlijk gezegd, hè? Heres uit het verleden, Shocking blue en send me een postcard.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 of golden honey. Heeft dit als ik ook een radioprogramma, maar dat doet hij op de maandagavond. Het programma dat heet Roy Draait Door bij de lokale omroep van Volendam-Edam. Maar zelf doet hij ook wat. En dit komt van een EP Mother of Two. Daarvoor hoorde je Shocking Blue en het nummer Send Me a Postcard. En dan weer even terug naar de onderstroom van Muzikaal Nederland. Beetje een oude nummer alweer. Ik denk rond, na nou wat zal het zijn, 2013, 14 zo'n beetje... dan uh, heeft Linda Kreuzen nog één keer wat van zich laten horen. En één van die nummers die op die EP terug te vinden is... is dit nummer Visualize. Take your time Take his hand and let him guide you one more time Linda Kreuzen, ook uh, hier meerdere malen geweest. Geloof uh, in totaal drie keer uh, dat ze hier uh, geweest is om uh, te spelen. En uh, dat uh, heeft ze ook, uh, laten we weten en horen ook, dacht ik... Uh, een van de nummers die ze ook hier kennelijk uh, live heeft uh, gespeeld... is dit uh, Visualize. Ik denk uh, zelf zo'n beetje, want ik houd het niet helemaal meer bij... ergens uh, halverwege de, de jaren 10, om het even zo te zeggen... 2014, 2013 die hand uit... Toen hebben ze, heeft zij deze EP uitgebracht. En uh, wellicht als ze ziet te luisteren... dan zou ze me zo een, een messengerbericht kunnen sturen... en zeggen van nou, dat is in dat en dat jaar geweest. Goed, uh, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit uh, eerste uur. Uh, dat is altijd wel erg leuk om dan met een, een mooie af te sluiten. Uh, ik heb al van toen wel eens uh, muzikale meningsverschillen met een van de heren uh, in de dinsdagmorgen. Maar dat komt omdat hij platenplugger is uh, geweest. Met Gerard Loogman. Die zegt altijd van de jaren 70 is voor hem het uh, verhaal. Maar ik ben toch een product van de jaren 80 uh, geweest. Toen begon ik een beetje mijn nummertjes bij elkaar uh, te scharrelen. Maar een van de, de nummers uh, die ik uh, heel erg geweldig vind. is dus die staat ook op een album uh, waar meerdere nummers op uh, staan van. Uh, Once upon van The Simple Minds is all the things she said. Tot aan het nieuws van 11 uur ga je die horen. En daarna nog een uur van Zandvoertse Zaken. Op de woensdag dan wel te verstaan.